Uur. Doral met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse media is Abu Bakr al-Baghdadi... de leider van terreurgroep IS... omgekomen bij een militaire actie in Syrië. Het Witte Huis heeft alleen laten weten... dat president Trump vanmiddag Nederlandse tijd met groot nieuws komt. Trump zelf twitterde afgelopen nacht dat er iets heel groots is gebeurd. Baghdadi is de laatste jaren vaker doodverklaard... maar toch doken er steeds weer opnamen van hem op... Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook zou zijn gemeld... door militaire bronnen in Amerika. Bagdadi wordt verantwoordelijk gehouden voor massamoord. Onder zijn leiding pleegde IS bloedige terreuraanslagen in Europa... en werden gevangenen gemarteld en onthoofd. Op de A325 bij Elst zijn twee mensen omgekomen... toen hun auto op zijn kop in de sloot terechtkwam. Hun identiteit is nog onbekend. De auto vloog uit de bocht bij een afrit... Drie dagen geleden raakte de bestuurder van een bestelbus gewond... bij een soortgelijk ongeluk op dezelfde plek. Vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd. De klok is om drie uur, een uur teruggezet. De Europese Commissie stelde eerder voor het verzetten van de klok af te schaffen... maar daarover zijn de EU-landen het nog niet eens. Eind maart gaat de klok weer een uur vooruit. Het is tennister Kiki Bertens niet gelukt de WTA Elite Trophy te winnen. In de finale verloor ze in twee sets van de Wit-Russische Arina Sabalenka. Het werd 6-4 en 6-2. Ondanks de snelste kwalificatietijd start Max Verstappen bij de Grand Prix van Mexico... vandaag toch niet vanaf de eerste plaats. De jury heeft hem drie plekken teruggezet. In de laatste ronde van de kwalificatie vloog Valtteri Bottas vlak voor de finish uit de bocht. Daarna werd met gele vlaggen gezwaaid. wat betekent dat de coureurs snelheid moeten minderen. Verstappen deed dat niet. Het weer vooral in Limburg regent het nog. Aan het eind van de ochtend wordt het overal droog. Vanmiddag wisselen bewolkt. Wel in het noorden nog kans op een bui. En het wordt vandaag maximaal 12 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.